Drie uur, Gert Glück met het NOS Journaal. De waterschappen in Nederland betwijfelen of de veiligheidsnormen... voor de dijken wel van deze tijd zijn. De normen zijn opgesteld in het begin van de jaren zestig... en zijn sindsdien niet meer aangepast. Uit onderzoek van kennisinstituut Deltares blijkt... dat er nu in elk geval drie gebieden onvoldoende beschermd zijn... tegen overstromingen. Het zijn het gebied van de Grote Rivieren, Almere en de regio Dordrecht. In de jaren zestig werd gedacht dat de bescherming... in die gebieden minder groot hoefde te zijn omdat er betrekkelijk weinig mensen woonden. Langs de Noordzeekust is de bescherming tegen overstromingen veel beter. De waterschappen stellen de veiligheidsnormen ter discussie vanwege de recente problemen met dijken in Groningen en de verwachte stijging van de zeespiegel. Er zijn problemen bij het van het gestrande vrachtschip bij Wijk aan Zee. Volgens de kustwacht is een van de twee sleepkabels gebroken. De kustwacht gaat met één reddingsboot verder met slepen. De voorkant van het Filipijnse schip is al wel richting open zee gedraaid. Het schip was in de nacht van donderdag op vrijdag gestrand omdat het anker het niet hield. Ook bij eerdere pogingen afgelopen nacht om het schip vlot te trekken, brak een sleepkabel. De politie raadt mensen aan om niet naar Wijk aan Zee te komen. Er zijn al duizenden mensen op het gestrande schip afgekomen. Bij de aanslagen in de Nigeriaanse stad Kano zijn vermoedelijk tientallen doden gevallen. Dat meldt een Franse journalist die in een mortuarium zeker 80 lichamen heeft geteld. Langs de straten zouden nog talloze lijken liggen. Tot nu toe was gemeld dat er zeven doden waren gevallen... bij de aanslagen op politiebureaus in Kano, in het noorden van Nigeria. In die streek is het de laatste tijd erg onrustig. Er worden geregeld aanslagen gepleegd door de terreurorganisatie Boko Haram... die alle christenen uit het gebied wil verjagen... en naar een moslimstaat wil vestigen. Het weer tussen de buien door, af en toe zon... er staat een stevige westenwind en het is rond de 9 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig. Dit was het NOS-journaal. AMB Verkeersinformatie. De N9, de weg Alkmaar den Helder... is dicht na een ongeluk tussen Petten en Sint Maarten Zee. Maar er is een omleiding via de parallelweg daar. Meer problemen zijn er rond Wijk aan Zee. Want daar is het op de weg behoorlijk vastgelopen vanwege de berging van het zeeschip. De N197, de weg Beverwijk naar Heemskerk. Daar staat drie kilometer file voor Wijk aan Zee. Veel ondernemers betalen te veel voor hun accountant... Vindt u de rekeningen van uw accountant ook te hoog? Kijk dan eens op kubus.nl Bruce Perry reist naar het uiterste noorden van Groenland... en wordt onder andere geconfronteerd met de harde realiteit... van leven en dood tijdens een zeehondenjacht. Vanavond Arctic with Bruce Perry. Om tien voor negen bij de VPRO op Nederland 3. Nu kassakansen bij WKAM.nl. En niet zomaar kansen, tot 70% korting op heel veel artikelen. Tot en met maandag kun je bestellen vanuit je luie stoel. Eerst weekkamp.nl. Hoi, ik ben Barbara de Op 4 en 5 februari organiseert de KNSB het KPN-NKO-Round in Thialf herenveen Beleef de unieke schaatsfeer en ontmoet de schaatsers in het KPN-Clubhuis. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 1750. Ga naar schaatsen.nl of een van de Primera-winkels. Maak het mee. Tot 15% korting op elektronica en tot 70% op mode. Eerstweekamp.nl. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazine van de Avro. Hans Smit. Goedemiddag, dit is uh, Opium vanuit Carré in Amsterdam. Uh, u kunt ons uh, mailen, u kunt ons twitteren opium.nl of uh, opiumafro. Dat is de Twitter-account uh, of Twitter-adres. Uh, of uh, Hans Opium mag ook, komt allemaal goed terecht. Um, dit half uur, Ursul de Geer aan tafel, want vanavond gaat in Den Haag uh, zijn uh, productie van Napoleon uh, in première met Huub Stapel in de hoofdrol. Is dat nou een dag nog om bij een radioprogramma te zitten? Dan zit je toch. Je, je, je, je, nee, nee, nee. Eigenlijk nagels niet. op te eten thuis? Of? Uh, nee, maar niet met nagels op te eten. Maar uh, zo'n première, kan altijd een dubbeltje aan de ene kant en de andere kant opvallen. Dus je bent wel zenuwachtig. Maar publiciteit is in deze tijd, in deze barre tijden van mm. bezuinigingen en kunsten. mensen die minder naar de schouwburg gaan, heel belangrijk. Ja. Dus dat grijpen we aan. En ja. ik had begrepen dat jullie hier Huub wilden hebben. En die heb ik dat ten strengste verboden. <lacht> Want, die Want zich dat concentratie. Ja, die heeft zo'n gigarol te spelen... Ja. dat die moet de hele dag alleen maar rustig op bed liggen... en uh, een beetje wandelen met zijn hond Nero. En dan, uh, dan, dan hoop ik dat hij vanavond heel mooi Napoleon zal spelen. Het viel me daar eens op bij die voorstelling... dat hij geen enkele keer het, het, het zo traditionele Napoleon-gebaar maakte. Nee, dat doet hij alleen bij het applaus. Ja. Maar is dat, heb, je, heb je dat bewust uitgelaten? Omdat je dat een karikatuur wellicht vond? Nee, dat is, dat is mij te veel cliché. Ja, zoiets. Ja, en, het is, en, en het is natuurlijk Huub die het speelt. En uh, ja, je weet dat het ooit door Talma, een hele beroemde Franse acteur. waarmee uh, Napoleon veel contact had, die heeft hem dat uitgelegd, hè, waarom? Nou, omdat de steek stond zo ja. recht. En die hand die vormde dan twee evenwijdige lijnen. Oh, yeah. En uh, hij heeft... Weer geleerd, Talma weer geleerd uh -huh. hoe hij een held in de tragedies van uh, Racine moest spelen. Want daar dacht Napoleon zo het zijn ervan. Prachtig. Misschien hebben we het er straks ook nog uitgebreid over kunnen hebben. Uh, ook aan tafel Roland Kief. Je hebt een drietal uh, klassieke cd's die je straks bij ons gaat bespreken. Even de titels alleen. Uh, uh, Pieter Bustijn, vergeten Zeeuwse componist. Uh -huh. Een voorloper van Bach. Uh, de meest erotische sopraan die je kent, ja, uh, Patricia Petitbon. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. En het Amstel saxofoonkwartet, beste saxofoonkwartet ter wereld. Goed, dat allemaal meer eh, en meer. Straks nu eerst live muziek. Haar tweede album Move Me draait om verandering en beweging in het leven. Nou, de grootste verandering waar ze over zingt is haar aanstaande moederschap. Dat is ook nogal een verandering. Een verdraag treedt ze met haar band hier bij ons op. Hier is Renske Taminio. I'm afraid Renske, Terminio in haar band met Lucas Dolsel, Bas Jacob Benkhuizen... Toetsen, Gijs Baatlaan, Gitaar, Bobby Petroff, Drums, Floris van de Vlucht, Saxofoon. En Renske die uh, spoedt zich in haar toestand, mag ik dat zeggen, uh -huh. Dat mag ik zeggen. naar de tafel. Uh, mag ik even horen, gaat het allemaal goed? Het gaat goed, ja. Ja? ja. Is het ook inspirerend? Uh, zeker. Ja? ja, heel nieuw materiaal kan je er... <laughs> Moet je Observe. negen maanden tijd even snel... Uh... Nou ja, dat is ongeveer dezelfde duur als, een, uh, als het maken van een cd. Dus is het zo? Dat is ook ja. een soort kindje? Ja, ja, ja. klopt. Ja, ja. Uh, je, je album heet Move Me. Uh, uh, waarom? Uh, is dat zo belangrijk om jou even een schop onder je kont te geven? Of, uh... Nee, nee, het is echt speciaal. Uh, mijn eerste album heb ik geschreven in een uh, huisje in, op het platteland. Eigenlijk om meer naar jezelf te kijken en uh, jezelf te beschouwen... en daarover uh, te schrijven. En nu dacht ik... nou. Wat is de tegenhanger daarvan? Dat is de stad. Mm -hmm. Dus uh, ik heb in Amsterdam uh, alle liedjes geschreven... en uh, er staat een nummer op dat gaat over New York en over Parijs. en uh, Eigenlijk alle steden die zo'n aantrekkingskracht hebben... Om, uh, uh, om je volle potentieel na te leven... En, uh, uh, de, alle keuzes te maken die, uh, die op je pad komen. En, uh, dus dat was de inspiratie. Dus de beweging en bewogen worden. Ja. Ja, de, de, ik weet nog van die eerste CD. Dat was er helemaal met heel veel rood en, en mooie, mooie hoest Die had je zelf gemaakt, hè? Ja, ja, de, ja, de nieuwe ook. Ja. De nieuwe ook. Ja. Ja, is dat om te voorkomen dat mensen het gaan downloaden? Want dan mis je al dat is mooiste is natuurlijk. Nee, het is, ik, ik ben echt speciaal bezig om... Te ook tijdens onze show gebruik ik uh, eigen visuele effecten. Ik vind het heel leuk om uh, uh, beeld en, en geluid... Samen te brengen. Mm -hmm. Het is jammer dat je dat hier op de radio niet kan. We ja, <laughs> maken nou, uh, het beste van. Ja, ja nee, daarom. Maar, maar het is, uh, dat is, dat is uh, mijn grootste inspiratiebron: is om te kijken of je een beeld of een bepaalde wereld kan scheppen met je muziek, filmische muziek, en daar beelden bij kan maken die een bepaalde uh, sfeer oproepen. Ja. Gaat het ook nog ooit resulteren in, in, in werkelijk een samengaan van beeld en geluid? Dat je een soort van documentair-achtige of film, nou, ding we gaat zijn, maken? Ja, we zijn er wel mee bezig. En uh -huh. Ik heb nu de, de clip voor deze... We hebben net het liedje To You We Sing gespeeld. En daar heb ik met mijn broertje uh, Aard de clip gemaakt van karton. En, uh, we hebben allerlei miniature sets gemaakt en uh, die gefilmd. Dus het, ja, ik wil eigenlijk kijken hoe dat steeds meer samen kan gaan. Je gaat straks ook je eigen speelgoed maken. Of? <laughs> nou, het is heel leuk om creatief bezig te zijn. Ja, is absoluut waar. Ja, goed. Uh, waar, waar ben je binnenkort uh, nog te zien? Nou, ik hou even een kleine pauze, je ziet. Even uh, rustig aan. Uh, komt er binnenkort uh, een. een een kleintje. En uh, in de lente gaan we weer uh, volop toeren uh, gaan we festivals af. Dus dan kunnen mensen ons zien. Oké, okay, kijk gewoon op de site. Rensketaminio.com of uh, koop die, die cd. Move Me, ligt alleen in de winkel. Hè? Ja. Goed, en straks nog een nummer? Zeker. Heel ja. fijn. Dankjewel, Rensketaminio. Dit is Opium. Al sinds een puberteit. Niet eens heel erg lang geleden. Is hij gefascineerd door Napoleon, de grote, de grote kleine keizer. Vertelde en de regisseur, Ursul de Geer. Na de toneelbewerkingen van Sander Marij, Prachtige voorstelling heeft dat opgeleverd. En het toneelstuk De Aanslag. Regisseert Ursul de Geer nu het toneelstuk Napoleon op Sint Helena. Napoleons laatste jaren van zijn leven komen in het stuk weer tot leven. Even die fascinatie in die puberteit. Hoe is dat ooit zo ontstaan? Wat, wat, wat las je, wat zag je? Wat... Een plaatje in een geschiedenisboek. En daar uh, op zijn vlucht uit Elba terug naar Parijs uh, wordt hij, uh, willen ze hem gevangen nemen. En dan komen er 5000 uh, soldaten die, uh, die hem gevangen willen nemen. En dan stapt hij van zijn paard af en dan loopt hij in zijn eentje daar naartoe. En dan zie je zo'n plaatje in zo'n geschiedenisboek. Zijn jas wappert in de wind. Hij heeft de wind mee op het plaatje, dat begrijp je. Dat is zo gemaakt. <lacht> en uh, dus die jas zo naar voren. En dan staat hij daar dus eigenlijk heel machtig te zijn. Heel kwetsbaar ook. En dan zegt hij, soldaten van het 5e regiment... omdat hij een feilloos geheugen heeft voor alle getallen, alle feiten... Um, als er iemand onder u is die uw keizer wil doden, dan kan hij dat doen. Be. Hier ben ik. Yeah. Ja, en, dat is, en dat vond ik als jongetje zo moedig dat iemand dat durft. En ik dacht, die man moet over een charisma beschikken. Dat, dat, dat geloof je bijna niet. Want ze hadden allemaal, al die soldaten hadden weer broers en neven... die allemaal waren gesneuveld voor hem... Dus je dacht, de wraak zal groot zijn. Ja. Nou, het tegendeel gebeurt. Ja. En dan sluiten ze zich allemaal bij hem aan. Vive Ja, En dat vive ja, dat, is, dat leeft nog steeds. We hadden de bij ja. een van de draai-outs een, een, een man in de zaal. Die, die, speelt nog, die speelt nog elk jaar de slag bij Waterloo. <lacht> nee, dat is echt waar. Die heeft zo'n... Zo, zo, ik zei, aan welke kant? Ja, aan de Franse kant. En... Ja, Die vond het zo mooi en die riep dus bij het slotapplaus: Vive Lampereel! Vive Lampereel! Dus die lijkt nu elke avond komen? Nou ja, ik heb, hem, ik heb geprobeerd een aanbod te doen, maar hij vindt dat ik hem te weinig betaal. Ja, mooi. Maar heeft het. Uh, die mensen zijn er inderdaad die, die nog steeds uh, ja. die, die, die sla, slag, ja. dat slagveld herbeleven. Uh, heeft dat in jouw geval ook tot dat soort excessen geleid, of niet? Nee. Die liefde voor Napoleon? Nee, het heeft geleid tot uh, ja, natuurlijk bezoeken van Elba en Corsica. En ik ben naar die prachtige tentoonstelling uh, Traum om Trauma in, in, uh, in Berlijn geweest over Napoleon. Dat is een prachtige tentoonstelling. Dus ik, ik hou het wel een beetje bij. En ik heb ooit in de jaren tachtig al eens een keer een stuk geregisseerd over een man die dacht dat hij Napoleon was. Vooral s'nachts. En... Um, en, en, en nu, ja, toen dacht ik... Hiep Stapel had ik geregisseerd in Kentering van een huwelijk van Marijn. Ja. En toen dacht ik, ja, als ik ooit nog eens iets over dat heb, dan. dan moet hij dat gewoon ja. doen. Ja. Je hebt niet zelf geschreven. Leon van nee, de der Dat hele stuk heeft enorm veel Zweeën gekend. Maar uiteindelijk uh, heeft Leon van der Zande, die ook de aanzag had bewerkt... Ja. Die heeft, uh, in vrij korte tijd heeft, die, heeft die, uh, dat stuk geschreven. En ik heb hem natuurlijk wel voorzien van heel veel materiaal. Want ik, ik, ik ben natuurlijk net... Ik had eerst Martin Bril gevraagd. Die heeft een boek over geschreven? Ook. Ja, de ja, de Kleine Keizer. En ik heb dus drie gesprekken met hem gevoerd. en uh, Bij het tweede gesprek was hij al erg ziek. En uh, daarom ook in de voorstelling... die ode van Erik Vloeimans aan, uh, aan Martin Bril... die prachtige trompetsolo. En nou ja, we hebben fantastische gesprekken met elkaar gevoerd. Heel inspirerend. En, en ik heb al mijn materiaal wat ik daarna had gelezen... boeken en zo, dat heb ik allemaal aan het schrijven gegeven. En het is zo eenmaal zo, als je bij zo'n man... een fascinerende man, als je daar induikt... dan kom je in een soort trechter terecht. En dan kan je niet meer... je kan er bijna niet meer los van komen. Want het is... We zijn, Heel veel boeken over hem geschreven, maar het is allemaal even spannend. Ja, veel muziek ook over gemaakt. Ronald Kiefje zit aan ja, tafel. Een grote avondvullende speelfilm, die ook met live muziek eh, Veel van Abelgans. Abelgans, Precies, ja, ja, ja, ja. Goals, ja. Ik vind het zo'n jongetjesonderwerp, maar ik ben zelf ook op Elba geweest... toen ik een jaar 6, 7 geweest moet zijn. Uh, volgens mij heeft mijn moeder me weerhouden dat ik ergens een hoekje ging plassen. Want ik moest niet allemaal <laughs> met plassen, maar dat is, een, dat is echt een sideline. Uh, maar het... Het, het, het wordt vaak zo goedkoop geromantiseerd. De vrouwen van Napoleon, mm -hmm. een soort roman. Het, het moet dieper zitten dus. Nee, het zit veel dieper. Het heeft, heeft in eerste instantie bij mij niets met die vrouwen te maken. Maar veel meer met zijn, met zijn ja, toch geniale ideeën die hij over de wereld had. Alleen die ontspoord zijn nadat hij ja. de kroon op zijn hoofd had gezet. En toen is hij zo'n megalomane man geweest. Maar iemand die dus de kunsten altijd heeft verdedigd, die, die, die uit Moskou een koerier stuurt... als het Louvre te laat opengaat, omdat hij zegt dat het is voor het volk. En die zegt, ja, ik hou nu eenmaal van de macht zoals een muzikus van muziek houdt. En dat vind ik zo'n. Ja, ja. Dat, dat, dat was hij. En, uh, ja goed, Ronald zegt het al. Schoenberg heeft, heeft, heeft een, een... Het is, het is van Bayern geloof ik, een ode... Napoleon door Byron geschreven. Hij heeft Schoenberg veel op muziek gezet. Mm. Berlioz heeft natuurlijk uh, geschreven. Beethoven heeft het Beethoven. titelblad van de Eroica verscheurd. Die heeft, omdat hij die, toen hij vond dat hij te ver ging, Napoleon... Ja. toen heeft hij hem verscheurd en doorgekrast. Ja. En iets anders. u 1812, is dat ook niet, heeft het ook niet met Napoleon te maken? Of ga ik nu... Uh, ja, met Moskou. Met het kanongebulder, ja. ja. 1812 is Moskou. Oefen, oefen 15, 1850. Ja. Kortom veel. Ja. Ja. We gaan even naar het stuk toe. Um, uh, Huub speelt Napoleon... Uh, op uh, zijn ja, uh, laatste, uh, laatste uh, verblijfplaats, uh, Sint-Helena... Ja. waar hij uh, dus na die, nadat hij uit Elba was ontvlucht... ten tweede maal uh, daar neer was gezet... Ja. onder uh, uh, ja, bewaking van een re regiment uh, Engelsen. 3000 man, ja, ja. onder leiding van Sir Hudson Lowe. Ja. Ja, een, uh, een, een nare man. Ja, want... Het, een van de belangrijke onderdelen van het stuk is dat psychologische spel tussen die, die Leeuw en, en, ja. uh, en Napoleon. Ik moest uh, later, pas, ik moest een beetje denken aan de situatie uh, van de straf, strafgevangenis in Scheveningen. Van uh, uh, Mladic die daar zit en, en die uh, niets uh, van zichzelf mag houden. Ik weet niet of dat zo is, maar zo stel ik me het voor. Is, kun je dat zo, of is het via, via Napoleon wat dat betreft toch een ander. Nou, hij, kijk, hij, hij, hij mocht natuurlijk generaals meenemen. En zijn hele. Zijn hele al, als hun koks mocht hij meenemen. En veel meenemen. wijn. Ja. En heel veel wijn. Dus hij, hij voerde daar een, in, ik, dat ik kip hok, wel. in het kiphok een imperiale staat. Dat wilde hij hmm. niet. Dus die vrouwen moesten zich verkleden voordat ze taal, aan tafel gingen. Maar hij werd getreid. Hij, hij werd niet met keizer aangesproken. Hij, hij, uh, alle kaarten van de koning moest uit het kaartspel. De koning moest uit het kaartspel. Als, oh, hij vierde de slag bij Waterloo, de overwinning. Die werd uitgebreid gevierd door Hudson Law, En er werd Napoleon oh. uitgenodigd om erbij te zijn. Terwijl hij wist dat dat... Nou, dat wist natuurlijk ja. de nagel van zijn doodskist. Ja. Zijn monogram moest hij uit, al, zijn, uh, alles, uit zijn hemd. Op heemd. alle fronten werd hij getreid. Ja. Ja. En er werd een, een, een, een hek omheen gezet op een gegeven moment. En hij werd gevolgd door mensen. En hij moest zich melden twee keer per dag. Mm -hmm. Terwijl dat eiland... Het is, je kan er niet... Er is nog nooit één gevangene ontsnapt. Niet voor Napoleon en niet na Napoleon. Hm. Je, je komt er niet vanaf. Ja. Hij weet ook op een gegeven moment dat hij daar nooit meer weg zou komen. Ja, en dan. En ik heb wel in het programmaboekje heb ik ook geschreven: eigenlijk is het leven van Napoleon afgelopen als hij daar naartoe gaat en begint het leven als legende. Maar daar werkt hij aan. Ja, hij weet ja, ja. dat als hij, als hij vlucht, dat hij niks kan. Als hij daar sterft dan weet hij eigenlijk dat hij dan de geschiedenis in zal ja. gaan. Was het niet eigenlijk een veel ergere straf van die Engelsen... dan domweg zo'n kop eraf? Ik, ik denk het wel. Hij wordt uh, ik, ja, ik denk dat hij nog dat... gruwelijker. Ja, nog gruwelijker. En ik denk ook dat een van de redenen waarom hij heel ziek is geworden is... omdat hij had nog een verhouding met de vrouw van uh, een van zijn generaals. Mm -hmm. En toen die, laten we zeggen, dat seksuele contact wegviel... toen was er helemaal niks meer. Dat was nog een soort troost voor hem. Maar toen dat wegviel dan zie je dat hij zieker wordt en in ons stuk wordt hij dan nog een beetje geholpen... door wat gif van de man van deze vrouw. Want die, die is uiteindelijk uh, degene die zijn biografie uh, optekent... maar natuurlijk ook uh, een, een, een rancuneuze echtgenoot. Absoluut. Dat kunnen we ja. ons voorstellen. Ja, Wel, laten we even luisteren naar een fragment waarin we Huub Stapel uh, uh, aan het woord horen... Uh, als hij uh, dingen dicteert aan deze uh, graaf graafde Nou, Na Eilau ben ik nooit meer mezelf op het slagveld... Ik voelde hoe de teugels mij ontglipten en ik kon het niet zo doen. Ik kon het iets aan doen. Daar en heb ik altijd getwijfeld. Aan mezelf. En dat is de ware reden van mijn ondergang. Schrijf die laatste twee regels maar niet op. Ja, hier is hij bijna dood. Ja. En, en heel ziek, heel ziek al en dan dicteert hij uh, de slag bij Erlouw aan, aan de Montelon... en dan is hij al eigenlijk helemaal in de war. Mm. Maar hij geeft daarin dan wel toe dat eigenlijk daar... en dat was in, in, in 1807, terwijl Waterloo 1815 was... dus dat is al zo'n stuk later. Maar daar al voelde dat hij het, dat het mis zou gaan, dat de teugels hem mond Ja, ja. ja. Je, je noemt al twee jaartallen, 1807, 1815, uh, uh, slag bij Waterloo... Uh. Dat zijn natuurlijk veel feiten. Veel... Hoe voorkom je nou dat zo'n stuk een ontzettend lange geschiedenis wordt? Want je, je wil veel informatie kwijt over Napoleon. Want je wil die liefde die je voor hem voelt, die wil je delen met ons. Ja, ja dat, en dat betekent dus dat het niet... Een, dat het, dat het een, een... Ik probeer ook die geschiedenis enigszins toegankelijk te maken. Aha. Want dat verhaal wat ik net vertelde over, over die ontsnapping en over die slag bij Eylau dat gebeurt op een dramatische wijze. En dan hoop je dat dus via die emotionele hm. kant, wat, wat drama ten slotte betekent... Ja. Uh, pro, hoop je dat dat binnenkomt. Ja. Maar je moet, je, moet, je moet veel uitleggen. Je moet veel vertellen. Je natuurlijk. moet veel uitleggen, want mensen weten bijna niets hm. over Napoleon. Ja, ze weten... Napoleon weten ze. En dan denken ze, die steek, die kennen ze ja. in die hand. En de Dom en, waar ja, ligt Waar Daar ligt die. Maar... daar houdt het eigenlijk mee op. Ja. En ze zeggen allemaal, ja, die is toch gestorven op Elba... Want ze, dat ja. Sint Helene is ook al ver weg. En dan zegt is hij dus op de geer: fout, fout, fout. Ja. ik leg het nog één keer uit. Ik heb uh, wat uh, mensen na afloop van de voorstelling in Venendaal, die ik heb gezien in try-out deze week, gevraagd wat zij van uh, het gebodene vonden. Ja, wat vond ik ervan? Ik moest wel even wennen. Ik vond het na de pauze vond ik het mooier dan ervoor. De muziek waar het, waar het mee opende vond ik veel te hard staan. Maar ja, dat hoorde misschien bij het heroïsche van het, uh, van het stuk. Ik vond het uh, voor de pauze wat, uh, wat langdradig. Uh, maar na de pauze vond ik uh, de spanning veel groter. Dat is een hele ja. mooie ontwikkeling van het uh, karakter in van Napoleon. Waarin hij aan het eind toch wat serieuzer terugkeek. Terwijl het voorheen leek alsof hij alleen maar genoot van de macht. Ik vond het vooral voor de pauze, eh, vooral veel geschiedenis. En ik denk dat het goed zou zijn als ze een flyer met de geschiedenis even uit zouden delen. Nee, ik vond het wel meer dan dat, ja. Er zat zelfs ook nog een, een stukje actualiteit in. Het ging om de, de kritiek op de bezuinigingen in de kunst. Dus er zat ook in die zin ook nog een actuele boodschap in, ja. Dus ik vond het wel meer dan alleen de geschiedenisles. De ja. psychologie en de vraag die dat oproept... En hoe hij dat ondergaat, hè? dus zeg maar dit contrast met zijn eerdere carrière hè? en dat einde ervan. Ik bedoel, ja, dat vind ik een heel, heel, heel apart gegeven. Juist omdat je zo ziet wat hem bezield heeft. Hij heeft heel veel onrecht aangedaan en uh, dat moet uiteraard uh, eruit komen. Maar dat andere is toch denk ik iets minder bekend. Dus ja. uw stapel niet een beetje groot om Napoleon te spelen? Nee, ik vond het juist helemaal goed passen. Nou, hij was wel wat kleiner dan de rest van de spelers. Dus in die zin kon het wel. Ja. Jawel, jawel, ik vond hem wel. Uh, ja. ja, voor mij was het een goede rol. Ja. Volgens mij moet hij scheef groeien na zoveel honderd voorstellingen. Want hij, je, ziet hem, je ziet hem scheef er staan. En dat is heel mooi. Ja, dat is mooi, want inderdaad, het lijkt alsof... Uh, het was natuurlijk een beetje uh, een geintje als vraag uh, of, of, of hij niet te groot was. Want Napoleon was 1,50 en nu bestaat nou ja, hij toch wel een over, stukje wordt groter. Ja, hij was niet 1,50. Maar dat wordt gezegd. Zelf... Ja, maar in de... officieel is hij zelfs boven de 1,65. Okay. Ja, ja. En ik heb zijn jas, de, de jas bekeken in Berlijn. Dat is niet voor een mannetje van 1,50, nee, nee, zeker niet. Nee, nee. Niet dat ik hem aan kan, uh, Hans, maar... Dat geloof ik graag. Van grote mannen gesproken. Ja. Nee, maar je hebt mooi wat Peter Bolhuis, die de die, die die low speelt, die, die, dat contrast tussen hem en, uh, en Hub Stapel is natuurlijk heel groot. Dus. En dan zegt hij, terwijl hij zo onder hem staat, zegt hij dan tegen Rutse hoe groter iemand is des te minder eigen wil je mag hebben. Ja, er zitten mooie ja. one-liners in, in de voorstelling zonder meer. Maar dat zijn zijn eigen one-liners. Ja, nou goed, het is fijn dat, ze, dat we in ieder geval iets meer over ja. Napoleon te weten komen op deze manier. Vanavond de, de première. Uh, hoeveel voorstellingen? Want die mevrouw had het over honderd voorstellingen. Maar nou, hoeveel? ik denk tussen de 60 en de 75. Okay. Ja, want dan zijn vrije producenten pas een ja. beetje eruit uit uit de, de kosten. kosten. Ja. Het zijn barre tijden, Hans. Ja, we weten het. Het is fijn dat dat, zoals die meneer het zei... dat dat ook nog even gemeld werd in de voorstellingen. Ja. Dat het barre tijden zijn. Dankjewel. Het toneelstuk Napoleon op sint Helena met Huub Stapel... in de hoofdrol, verder met Peter Bolhuis, Julika Marijn, Tijn Dokter... gaat vanavond de première in de Schouwburg in Den Haag. Volgende week te zien in Emmeloord, Den Helder, Amstelveen en Laren. Een tournee. u kunt hem overal gaan zien, loopt tot eind april. De virtuele vitrine. Kunstenaars over hun bijzondere band met dat ene. Deze week. Ik ben Gustaf Peek, schrijver. Ja, hij is winnaar van de F. Bordenwijk-prijs... die morgen in Den Haag wordt uitgereikt. Een belangrijke prijs is dat, eerder toegekend aan groten als AFTA van der Heide, Seesnoot, Balmié, Voskuil, Maarten Biesheuvel, Tommy Wiering, ga, ga zo maar even door. Kortom, een indrukwekkend rijtje. Nou, het is een hele fijne, prestigieuze ja. prijs. Ik merk, als ik de lijst van prijswinnaars zie. Um, dat de jury ook goed oplet van, ja, is dit een, een, een auteur waar we die we bl blijvend zullen lezen? Uh, uh, is er iemand die blijft schrijven? En, en het voelt heel, heel goed dat ik nu in die categorie geschaard word, want dat is zo. Het, het, zeg maar, in het literaire ve veld is het een prijs uh, die respect geniet... En uh, ik voel me enorm vereerd. Enorm vereerd. Peke krijgt de prijs voor de, de roman Ik Was Amerika. Vorig jaar ontving hij ook al de BNG Nieuwe Literatuurprijs voor dat boek. Twee jaar achter elkaar, twee prijzen. Je vraagt je af, werkt dat niet verlammend? Kom je dan nog wel aan schrijven toe? Gelukkig wel, gelukkig wel. Ik, eh, ik ben nu weer aan het schrijven aan, uh, aan mijn nieuwe boek. Het gaat, zoals dat altijd gaat, uh, stroef. Maar uh, gestaag. En uh, ik, uh, ik vind het heel spannend. Ik, uh, ik, ik ben altijd heel benieuwd wat eruit gaat komen. En, uh, maar ik werk, uh, ja, ik werk weer gewoon goed. Goed zo. Wat heeft Gustaf Peek uitgekozen voor de virtuele vitrine? Wat ik heb uitgekozen is uh, de schrijfmachine van mijn grootmoeder. En die is uh, inmiddels alweer over jaren uh, overleden. Ze is overleden in 1997. En toen was ze 94. En ik heb haar schrijfmachine nog. En dat is een, een, een prachtige rode. Is dat die? Uh, hij, is, hij ziet er heel modern uit. Ze heeft hem geloof ik ook nog gekocht in de jaren 80. En uh, die gebruikte ze voor uh, brieven, voor uh, administratie... en uh, ja, nou, voor, voor, voor, vooral voor ingezonde brieven naar de Haagse Courant. Dat deed ze heel graag. Ze, ze, ze, had, ze had altijd wel iets uh, waar ze zich druk uh, over maakte. Af en toe zag ik mijn uh, grootmoeder eraan uh, werken... en dan had ze altijd een uh, sigaret in haar hand en een glas vermoed ernaast... En, um, die sigaretten hebben nog een, een, een heel bijzonder souvenir nagelaten... want onder het toetsenbord is nog heel duidelijk de as zichtbaar... die, die zich na jaren daar heeft uh, verzameld. Mocht u willen kijken naar de as en naar uh, de prachtige rode glans... van mijn grootmoeders schrijfmachine... ga dan vooral naar de site van Opium dat ja, is fijn als uh, dat zo geplucht wordt. Gustave Peek was dat over de typemachine van zijn oma. en nou, Hij zei het al zelf, ga naar de site van Opium om het filmpje te kunnen bekijken. Het staat ook op onze Facebookpagina en ook op YouTube in het kanaal Hans bij de Avro. En volgende week is er weer een virtuele vitrine en wie er dan is, dat hoort u volgende week wel. Wij gaan naar het journaal van half 4. Want na het journaal, eh, onder andere iedereen van dit huis hier... die een oeuvre award krijgt en eh, nog veel meer. En natuurlijk de klassieke CD's met Roland Kieft. Eerst nu het journaal van half 4 met Freddy Fontijn. Radio 1, het NOS-journaal. Bij de aanslagen in de Nigeriaanse stad Kano... zijn vermoedelijk tientallen doden gevallen... en geen zeven zoals eerst werd gemeld. Dat meldt een Franse journalist... die in een mortuarium zeker 80 lichamen heeft geteld... De aanslagen op politiebureaus in Kano zijn gepleegd door de terreurorganisatie Boko Haram, die alle christenen uit het gebied wil verjagen en er een moslimstaat wil vestigen. Zeker drie gebieden in Nederland zijn onvoldoende beschermd tegen overstromingen, melden de waterschappen. Het gaat om het gebied van de Grote Rivieren, Almere en de regio Dordrecht. De waterschappen stellen de veiligheidsnormen ter discussie vanwege de recente problemen met dijken in Groningen en de verwachte stijging van de zeespiegel. De politie in Groningen heeft vanochtend vroeg na een wilde achtervolging een spookrijder aangehouden. De man reed om vijf uur zonder licht tegen het verkeer in. Toen hij de politie zag, reed hij vol gas achteruit, ramde een hek en ging er vandoor. Met zijn arrestatie verzette hij zich zo hevig dat de agenten de pepperspray gebruikten. Een van de politiemensen raakte bij de worsteling gewond. De man had te veel gedronken. Dit waren de hoofdpunten van het nieuws. AMB ah, verkeersinformatie. De N9, de weg Alkmaar Den Helder, is al een tijdje in beide richtingen dicht tussen Petten en Sint Maartenzee. Er is daar een ongeluk gebeurd, maar er is een eenvoudige omleiding via de parallelweg. Groter zijn de problemen bij Wijk aan Zee, bij de berging van het zeeschip daar. De N197 zat helemaal vast vanaf Beverwijk. Tot aan Wijk aan Zee, drie kilometer file. Dit is opium. Ja, tip, ga lekker door met de fiets door de duinen bij Heemskerk. Dan kom je ook zo op het strand bij Zeg, Je kunt het schip veel beter bekijken. Aan tafel uh, nog steeds Ursel uh, de Geer, uh, die uh, dus Napoleon heeft geregisseerd. Althans, uh, uh, Huub Stapel, die denkt dat hij Napoleon is. Uh, <laughs> Verder Roland Kieft, die uh, straks de klassieke cd's gaat bespreken. En ook aan tafel inmiddels Irene van Ditshuizen, maakster. Zij krijgt aanstaande maandag de Beeld en Geluid Oeuvre Award voor haar uh, werk. Gefeliciteerd alvast. Ja, mooi toch? Heel leuk. Ja, hartstikke leuk. Lijkt mij ook. Uh, um, Voordat ik straks met u ga praten, ook nog even uh, een culturele tip wilde ik u vragen. Ursul, uh, uh, je, had, je had nog een tip? Uh, iets gelezen, ja, gezien een gehoord? Boek, net boek. gelezen, Julian Barnes, alsof het voorbij is. Is dat de nieuwe Barnes? Dat is de nieuwe Barnes. Aha. Met één zinnetje waarover wij niet kunnen spreken, daarover moeten wij zwijgen. En dat uh, is in deze tijd misschien wel een goede tip. Ik kan hier nog uren over doorgaan, maar ik zal ja, het niet doen. Ja, nee, maar nee, dat lijkt me de goeie. Even schrijven we hem op een, een bordje, uh, zou Frits Piets op radio 2 zeggen. Uh, dankjewel. je ja, wel. Uh, heb jij een tip? We zitten in Carré. Volgens mij loopt alles wat met Carré te maken heeft uh, inmiddels uh, met een enorme stress door het lijf. Want morgen om vijf uur treedt hier op de zo'n beetje laatste diva die we nog hebben: Jessie Norman. Norman ja. ja, ik heb met haar te maken gehad vijf jaar geleden. Toen. We hebben een concert met haar gedaan bij Festival Klassiek. Ik heb een hele nacht met haar doorgebracht. Daar moet je je niet te veel erotisch bij voorstellen. Toch een hele bijzondere vrouw. En, eh, ook angstaanjagend. Angstaanjagend? Zeker. Vertel. Steeds die laatste liederen voor je horen. Ja. Ja. Het, deel, het, het, het, het zit ook een beetje in. Nee, goed. Eh, eh, eh, iedereen. Eh, eh, ze veroorzaakt een enorme stress. Ze wordt met veel liefde eh, wordt ze op Schiphol verwelkomd, maar met nog veel meer liefde. Weer uitgezwaaid. zit het voor haar, dat is het idee. En wel een fantastische zangeres. Ja, dat moet je niet ontkennen. Iedereen van dit huis, een culturele tip? Iets gelezen, gezien, gehoord? Wat de moeite waard is? Ja, ik heb net gelezen Erwin Martier, gestaan liedboek. Mooi tip. Oké, dat? Ja. Oké. Ja, het is prachtig. Ik ben bezig met een heel groot project over dementie, dus eigenlijk is dat boek, dat kan niemand overtreffen. Dus ik lees het af en toe weer terug. Ik denk, het moet zo mooi zijn.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 De recensie. En zo geestig met veel seks. Deze week, klassieke muziek. Klassieke muziek met, uh, met Roland Kieft. Uh, ja, is voordat jij deze, deze gaat bespreken... Uh, we hoorden het al in het nieuwsoverzicht uh, Zo net na half drie. Deze week overleed clavicinist en dirigent Gustave Leonard. W wat is zijn betekenis geweest voor de Nederlandse klassieke muziek? Een hele grote en, en Je kunt het meteen uitbreiden voor de internationale uh, klassieke muziek. Mm -hmm. uh, hij is uh, de man geweest die samen met Nicolas huinon in de jaren zeventig begonnen is met een, met een enorm project alle cantatas van Bach op te nemen. Maar nou is op een manier die ons een indruk geeft van hoe Bach het zelf ook gehoord moet ja. hebben. Die beweging, er zijn meerdere mensen die die mentale beweging ja. gemaakt hebben, maar hij, hij samen met Koer uh, was wel denk ik de man die, die een hele belangrijke, Dus de, de start authentieke heeft muziek uh, ja, hij, oftewel, hè, het uitgangspunt is van hoe heeft het in de tijd van Bach geklonken. Ja. Ja. En uh, ik heb Koer daar een keer over ge interviewd, Harnon Koer dus in dit geval. Mm -hmm. En ik vroeg hem, waarom is het eigenlijk toen ontstaan? Zo'n beetje eind jaren 60, begin jaren 70. En hij zei toen letterlijk, toch waarschijnlijk... omdat ik in de kantine van het conservatorium in Wenen... een jonge man uit Amsterdam tegenkwam en die heette Gustav Leonard En samen vormden we waarschijnlijk de helft van een geheel. Oftewel, samen wisten we elkaar zo te inspireren. En zijn we inderdaad begonnen met, met dat project. En ik denk dat alles wat we uh, zich met met uh, authentieke muziekbeoefening beoefening bezighoudt... echt schatplichtig is ja. aan uh, deze Gustav Leonhardt ja, in de hele zin. wereld. Ja, ja. Laten we dan naar de cd's gaan die je hebt ja. uh, meegenomen. Nou, eigenlijk maar een klein stapje naar Pieter Bustijn. Iedereen die zijn die naam wel eens niet. gehoord ja. heeft, mag zijn vinger opsteken. Ja. Ik zie niemand uh, in dit overvolle carré. Um, uh, Pieter Bustijn was een zeeuw, uh, één generatie vroeger dan Bach... Ik had er ook nog nooit van gehoord tot er een cd op mijn bureau verscheen... met klavesimbelmuziek. Hele goede, trefzekere muziek. Dus ik heb me afgevraagd hoe is het mogelijk... dat in ieder geval ik er ook nog nooit van gehoord had. En dan, geschiedenis gaat over <tie> geschiedenis. Oftewel, het was een Zeeuw geboren en getogen in Middelburg. In 1940 is het hele stadsarchief van Middelburg verloren gegaan... bij een bombardement. Mm -hmm. Dat betekent dat er dus een heel groot deel van die Zeeuwse geschiedenis... en ook van dit, in dit geval 17e-eeuwse muziekgeschiedenis verloren is gegaan. Wij kennen Pieter Bustijn niet, maar we weten vrijwel zeker dat Bach hem wel kende. Mm -hmm. uh, en dat weten we omdat er toch wel hele heldere, duidelijke aanwijzingspunten zijn... van motiefjes van Bustijn in de muziek van Bach. Uh, het was een clavicinist uh, in Middelburg dus. Zoals gezegd, Middelburg, toen, Zeeland, toen een hele belangrijke plek... of vanwege de scheepsvaart natuurlijk. Maar Antwerpen is natuurlijk op voetstootafstand hè? Uh, heel, dicht, uh, heel dichtbij... Uh, en uh, het is inderdaad muziek die, uh, die het verdient om gehoord te worden. Er is maar een heel klein oeuvre van een bekend negen suites voor Klaver Simmel. Misschien even een stukje ja. beluisteren. Weer, nu weer, Flappert, is het de trefzekerheid. Het is het zelfbewustzijn. Hele trotse, heldere muziekman die precies weet waar hij mee bezig is. En het geeft dus een luikje op die 17e eeuwse muziekbeoefening in Nederland. Uh, Klavensimbel. Antwerpen was het klavessymbolcentrum van, van, van, van Noordwest-Europa, zou je kunnen zeggen. En hij is dus zo'n vergeten man uit die muziekgeschiedenis. Hij komt uit de plooien van die muziekgeschiedenis tevoorschijn. Maar echt bijzondere muziek. En geweldig dat het nu opnieuw nog weer is verschenen is. Al die suites gespeeld door Stephen Divine. Klinkt een Mooi beetje naam. als een, een pornoacteur. Maar <laughs> de man, het is geen artiestennaam. Stephen Divine met alle uh, negen suites van Pieter Bustijn, uh, Zeeuw. Ja. Uh, en ten onrechte, of liever gezegd heel terecht, dat hij weer boven is komen. Is het overigens het enige werk, die, die negersviet is het Die Negers zijn de hem... enige werken die van hem bekend okay. zijn. Zijn uitgegeven in Amsterdam, omdat dat het centrum van de boekdrukkunst ja. was. Hè, rond 1700. Um, maar ik vond het in ieder geval een, uh, ik vond het een eye, of een oor open. Ja. Ja. Pieter Bustijn. Dan heb jij muziek voor uh, saxofoonkwartet door het Amstelkwartet meegenomen. Jawel, um, misschien even Patricia Petitbon naar voren trekken. Als oui, je oui. Goed vindt. oui, oui. in de er verschijnen natuurlijk bijna maandelijks CDs van, van, van sopranen en dat zijn vaak van die verzamel CDs. Daar zitten de populaire deuntjes op, daar komen de Puccini'tjes en, en, en de, de Franse arias komen langs. En vaak is dat buitengewoon inwisselbaar en vaak eh, gebruiken die. Zangeressen, dat repertoire ook een beetje om zelf vooral een beetje carrière te gaan maken. Nou, niks menselijks is ook Patricia Petitbon vreemd. Uh, Franse sopraan. Maar als zoiets verschijnt, pik ik het er meteen even uit. Omdat het een fascinerende zangeres is. En, um, uh, Urzel de Geer zat naast me net. Um, uh, het is veel meer een actrice... in de zin van dat ze zich een rol, een, de muziek eigen, eigen maakt. En daar een enorme dynamiek en een enorme expressie in ligt. En ook in staat is om dat onversneden erotiek mee te geven. Misschien even een stukje luisteren. De Nacional de España, aanleiding van Josep Pons. Met de, de, de muziek feest. van Granados hier hoort. Er zet ook muziek van de Monsavache uh, uh, op. Uh, um, uh, het uh, het Cancion de Cuna. En dat doet ze echt fantastisch. Als we daar een klein stukje van kunnen horen, zou dat heel, uh, heel uh, fijn uh, zijn. Welk spoortje op de LP is dat? Sportje 2. Uh, maar het is, het is een vrouw die, die ook een enorme expressie in zichzelf uh, uh, kan losmaken. Als je er meemaakt, als je er ziet zingen, als je er ziet optreden. Hm. mij de ondankbare taak om daar dan weer doorheen te gaan praten. Ja, nou, is het is niet voor kinderen onder de, is het niet voor onder de 18 jaar, zeg maar, in ieder geval. Zoellige maar een mooi. geweldige dat CD. Echt met een ja. verzameling uh, Spaanstalige muziek. Ook een klein beetje Braziliaans erbij. Maar echt een ja, fantastische... Wat, wat ja. een rasartiest. Ja, geweldig. dus Patricia Petitbon, wat ja. die naam? Dan heb je Melancholia het ja. CD. Muziek voor het door het Amstelkwartet. Het Amstelkwartet. Um, saxofoonkwartet is eigenlijk een beetje iets... wat de laatste 30 jaar in opkomst is gekomen. En we zijn daar leading in, om het maar zo goed Nederlands te zeggen. Mondiaal. Uh, de, de saxofoonkwartetten in Nederland spelen een enorme rol... als het gaat om de internationale uh, podia. Mm -hmm. En um, de vlaggedragers daarvan zijn het Amstelkwartet. Een fantastisch uh, saxofoonkwartet. Het is ook... Het is best begrijpelijk eigenlijk dat dat saxofoonkwartet zo populair is geworden. Omdat het. een saxofoonkwartet draagt eigenlijk alle vormen van expressie en articulatie. en verbeeldingskracht in zich. Je kunt er 500, 600 jaar klassieke muziek mee weergeven. Je kunt er ook fantastische uitstapjes Evident naar de jazz. Uh, meemaken. Uh, en uh, de nieuwe CD van het Amstelkwartet, All Amstel Tracks nou is uh, zeg maar een het is klein beetje alle dertien goed, zou je kunnen zeggen, op het klassieke muziekgebied. Het begint bij Zweelink en dan hebben we het over de 16e eeuw en het eindigt bij muziek die in 2011 uh, ontstaan is. Maar dat zo'n saxofoonkwartet ook kan klinken als een fantastisch orgel, hoor je bijvoorbeeld in een bewerking van, uh, van een koraal van Bach, uh, Nun Kom, de Haydn Highland. Want uh, hier even dit thuis en ik, die kregen allebei zo'n gevoel van... is dit een, is dat een harmonium dit? Of is het een, een, een oud blaasorgeltje? Maar het bleek dus inderdaad, het lijkt ja, echt een saxofoonkwartet. Saxofoon het heeft ook echt met deze mannen te maken. Hoor, deze mannen van het Amstelkwartet. Ja, ja. Vind je het mooi? Ja. Mooi? Ja. ja. ja. ja. Het zijn, uh, er wordt vaak, er wordt, natuurlijk in, in strenge klassieke kringen... wordt er dan verzucht van gods, het uh, saxofoonkwartet... wat Zweling speelt of wat Bach speelt. Is dan niks heilig voor ze? Het is andersom. Alles is heilig voor ze. Ik vind het een mooi laatste woord. Dank je wel. We zetten de informatie over de besproken cd's op onze site www.opium.afro.nl. Wilt u reageren op dit programma opium.afro.nl of hashtag uh, nee, uh, opiumafro. Dat was het, opiumafro. Uh, we gaan naar de muziek. Renske Tamino en haar band staat klaar en zij spelen en zingen Paris. Please Renske, Tamineo en haar band. Dank jullie wel voor de prachtige muziek. U luistert naar uh, Opium bij de Afro op Radio 1. Net kwam het uh, bericht door. We hebben het ook bevestigd gekregen dat de vannacht oud Jockey Jeroen Soer is overleden aan een hartstilstand. Jong Soer die begon zijn carrière als farah uh, disjockey voor het Radio 3-programma De Verrukkelijke 15. Iedereen luisterde ernaar, ik in ieder geval wel. En daarna werd hij jockey bij De Tros. En presenteerde hij daar de nationale hitparade. En vervolgens richtte hij de eerste commerciële radiozender Radio 10 op... wat later onder de naam Radio 10 Gold een groot succes werd. Maar zijn... Uh, zijn carrière had ook tegenslagen. Onder zijn, leiding, onder zijn leiding ging de regionale omroep RTV West bijna failliet. Jeroen Soer is 55 jaar geworden. En dat vinden wij veel, veel te jong. De koningin van de Nederlandse documentaire. Zo uh, zal zij zichzelf wellicht niet noemen, maar zo wordt ze wel genoemd. Oh, ze zit meteen ook <laughs> hoofdschuddend aan tafel, iedereen van dit ja, huizen. <laughs> Nou ja, het ik denk als ik, het, als ik het Michiel van Erp hier uh, vanmiddag had gevraagd, had hij ongetwijfeld gezegd mm, dat hij no. be, grote bewondering voor u heeft. Nee, <laughs> maar ik in, in ieder geval. Ik vind het leuk hoor. Daar ja, zo is het. Maandag uh, krijgt u de Beeld en Geluid Oeuvre Awards. Dat is een vakprijs voor, de, voor, de, voor de, uw bijzondere bijdrage en de ontwikkeling van de Nederlandse televisie. Um, u brengt met uw documentaires discussies op gang. Is dat Zijn de discussies die u dan zelf ook nog blijft volgen, of niet? Ja, ja, ja, ja. Ja, anders kun je het ook niet maken, hoor. Is dat zo? Je kan ook zeggen, ja, nee. het is klaar, ik laat het... Uh... Nee, ik blijf het altijd wel... Ik, blijf wel, ik ben heel uh -huh. erg nieuwsgierig. En dat is wel, ja, dat is eigenlijk mijn wapen. Wapen? Ja, tuurlijk. Dan, dan kun je een beetje kijken en doorzoeken en analyseren... en dan vind je het zelf niet interessant en dan zoek je weer verder. Uh -huh. Of je komt er weer op terug. Is het maken van dat materiaal sowieso altijd een enorme zoektocht? Ja, hangt vanaf wat je nastreeft, natuurlijk. Ik vind wel dat je iets moet achterlaten bij de mensen thuis op de bank. Dat ze minstens zich afvragen hoe ze er zelf over denken. Mm -hmm. Dat is wel het eerste. Dus niet alleen dat het leuk en vermakelijk is, maar ook dat je iets oproept waardoor je denkt: Goh, ja, zo kan het misschien ook of niet. Ja. En eigenlijk voeg ik altijd wel dingen toe. Dus of ik organiseer masterclasses erbij, of een boekje, of lesbriefjes. Of uh, tegenwoordig interactief, natuurlijk. Maar dat moet het echt wel, want een documentaire alleen op de televisie vind ik wel dat, dat, dat... dan krijg je te beperkt publiek. En ja. eigenlijk vind ik wel dat het... het is heel kostbaar. Ja. Dus eigenlijk vind ik wel dat je dat uh, breed moet maken. Het is iets van een enorme lange adem, hè? Ja, en ik heb erg de neiging altijd gehad... 7-Up, uh, kent die serie? Van ja, van nou, dat, dat systeem ja, vind ja. ik eigenlijk het mooiste dat je mensen volgt. Dus om de zoveel jaar. Dat heb ik een aantal keren ja. kunnen doen. Ja, Voor mensen die dat niet kennen, hij heeft een, een, een zestal kinderen uit verschillende milieus. Ja. Zes geloof ik waren het. Er, hmm, acht, uh, maar het doet er niet toe. En dan, er acht, uh, gevolgd vanaf dat ze zeven waren. Uh, en toen ja. 14, toen 21, 28. En zo door. En dan zie je de verschillen uh, en zie je hun leven zich ontwikkelen. Ja, ont ontvouwen. je ziet wat ontwikkelingen zijn. Mensen pakken de kansen op, anderen uh, verdwalen. En uh, dat is eigenlijk prachtig, want je kunt toch niet zeggen dat de meest uh, uh, goed getalenteerde en uit de hoogste milieus eigenlijk ook de beste resultaten halen. En dat vind ik wel heel erg bemoedigend ja. ook eigenlijk. Ja. Is dat een soort project waarvan u zegt dat zou ik heel graag onderhouden? Ja, hebben? ja, ja, dat haal ik nou nooit meer. Maar ik zou wel ja. ontzettend graag. Ik heb wel heel vaak gedaan dat je kinderen van 15 hebt gefilmd in een psychiatrie. En dan ze tien jaar later weer gepakt, meegepakt en weer gekeken hoe het... Een nu staan mm -hmm. dan. En dat heb ik eigenlijk gedaan met de straat waar ik vroeger heb gewoond... in de Dappenstraat, de Dappenbuurt. Ik heb dat een aantal keren gedaan met uh, succesvolle allochtone meisjes. Uh, die waren 28 in 1998. En daar heb ik ze zeven jaar later allemaal uh, weer gevolgd... en gekeken hoe ze ervoor stonden. Eigenlijk vind ik het wel mooi, omdat ik ben zo bang... dat je, je moet een momentopname niet op een lichaam zetten... en op een geest zetten. Mm -hmm. Je moet nooit zorgen dat iets rond lijkt, want het is nooit rond. Het is, een open, het is nooit af. Op, open ja. Einde. ja, je moet zorgen dat je, dat ze allen wel bezig blijven, dat mensen wel iets kunnen veranderen en ook nog iets kunnen doen. En niet alleen maar dat moment aanbieden van dat is het ultieme, klaar, af. Dat is nooit nee, zo. Nee, nee. Dat betekent ook dat je, natuurlijk, je moet een goede band op, opbouwen met degene die je portretteert. Maar kondig je dan ook al aan van misschien dat we ooit nog wel dit een vervolg gaan geven of niet? Nou, dat, dat doe ik soms bij sommige mensen wel, maar dat durf ik nou niet meer te zeggen. Want ik ben nu 70, dus dat is een beetje altijd pretentieus om te roepen van... nou, ik kom al acht jaar of eens terug. Maar het is wel nou ja, zo dat ik weet. heel graag uh, mensen... Het thema pak ik dan wel op, want ik heb in 1990 tot 1995... Ja, uh, hoofdpersonen uh, gekozen in de fase dementie. En nu pakte ik dat weer op, uh, omdat ik meemaakte in... Uh, en privéomstandigheden, familie... dat de huisarts wat zwak reageerde op, op dat iemand het kreeg. En, en kon, ik had het al eigenlijk wel een beetje gezien. Dat mm. komt ook omdat ik die films heb gemaakt. Ja. En uh, toen dacht ik, god wat raar is dat nou... dat, dat het nu nog zo'n zo on on on ontgonnen gebied is voor huisartsen. Hoe kan dat nou? Want dat is wel erg. Want een huisarts is de sleutel voor alles eigenlijk. Als je niet een goede huisarts hebt... Voor het verwijzen word je ook niet naar de specialist. Goed. Ja, dan, nee, dan word je nee. niet doet. Ja. En je wordt ook niet goed... Uh, Troost geboden, zou ik maar zeggen. Of uh, je moet wel iemand hebben die een breedte heeft. en een gul, groot hart. Mm -hmm. en het ook een beetje wil mee helpen dragen. Dat, is, dat lijkt me dan. Ja, sinds die serie vergeten, die, die uh, toen heel veel impact heeft gehad. Maar ken ik dus niet zoveel impact dat het ook iets heeft veranderd. Ja, maar mensen, ja, je bereikt natuurlijk nooit 18 miljoen Nederlanders. Nee, dat zou mooi zijn. Nee, maar misschien zo'n specialistisch. Maar mensen hebben al gekeken. Als huisartsen weer wel. Nee, maar soms heb ik, kom ik mensen tegen de gezondheidszorg die zeggen: Goh, je bent die film vergeten gemaakt. Of je was in het ziekenhuis Westeinde. Daar ben ik dan ook vaak lang. Dan ga ik een jaar zitten, twee dagen. Per week bijvoorbeeld met een assistent. En dan mm -hmm. volg ik zo dat ik precies weet hoe het systeem zit. en welke artsen te graag gefilmd willen worden. Die wil ik niet. En anderen wil ik weer graag die veel geheimen in zich dragen. van ik denk, nou, er zit eigenlijk wel een aardig iemand achter. Ja. Uh, dan zoek ik een beetje naar mensen die dat dus gestalte kunnen geven. en dan pas ga ik filmen. Dus ik doe eigenlijk heel lang over van tevoren. En dan neem ik ook echt de tijd. Dus ik sta ook geduldig te wachten, soms urenlang op een gang. tot ik denk van. Nu komt het, want je voelt het soms aankomen. Aha. En als je de tijd neemt en een cameraploeg hebt die dat ook kan verdragen... Hè? Ja. lange adem, ja. rustig... Ja. dan krijg je eigenlijk de mooiste uh, uh, momenten waarop je denkt... dit is wel de betrouw, een betrouwbaar moment. Ja. En, je, en je moet in het begin, lijkt mij, op meerdere paarden wedden. Je moet ja. meerdere lijnen openhouden. Op ja, je moment... moet vooral goed kijken. Op een gegeven moment spit zich dan, dan toe. Dan zie je van deze, ja. deze lijn is belangrijk. Die moet ja, het gaan ene volgen. karakter kan een camera wel aan... Om gefilmd te worden. Dat andere karakter kan het echt niet aan. Wat, wat betekent dat? Nou, je hebt mensen. Querulanten bijvoorbeeld zijn levensgevaarlijk voor documentaires. Die zijn na twee dagen hebben ze een andere opvatting. zijn vergeten dat de vorige opvatting was. en dan moet je weer overnieuw beginnen. want dan klopt het nooit meer. Dus je moet en mensen die staan voor hun, voor hun opvatting. Ja, je moet wel hebben. Die, die weten wie ze zijn eigenlijk. Mensen proberen te weten wie ze zijn. want ik weet natuurlijk ook niet wie ik ben. Maar het is wel aardig om dat te ontdekken. En dan kun je met die mensen ook. dan krijg je een, een echt een betrouwbare relatie. Mm -hmm. Die mensen moeten mij ook bellen. En ik, moet, ik ga ze ook bellen tussendoor. Dat doe ik nu op met de mensen die ik weer aan het filmen ben voor de dementie dan vraag ik, bel me nou als er wat gebeurt van je denkt dat is bijzonder. En dan, dan kom ik niet meteen, maar ik moet het wel allemaal weten. Ik moet alles weten. En dat is wel... Dan volg je dus twee jaar lang weer ja, mensen nu. Ja, ja. De, de, de, we hadden twee fragmenten klaarstaan. Dan merk ik dat ik die bijna zou vergeten... omdat ik dat gesprek met u zo interessant vind. We hadden een fragment uit vergeten, maar ja, dat is in feite al, al geweest natuurlijk. Het was wel een mooi fragment. Mevrouw Foppen die haar man naar het verzorgingshuis ziet te vertrekken. En een ander fragment dat we hadden... Uh, dat is een dokter die uh, zijn patiënt nergens kwijt kan. En die, die, die... Uh, uh, ja, laten we daar even naar luisteren. Dat is wellicht wel mooi. Tweede fragment. Ze dus hebben twee dagen, oh, nee. twee Dit nachten met hem en gedaan. Nou, toen zat er morgen, Ik zeg, uh, mijn dochter gebeld om negen uur. Ze ik, ik hou het in bedrijf met je vader. wat is er dan? Ik zei, nou, dat en dat. Nou, ze zei, mam, daar kom ik naar je toe. Ik zeg al, oh kind, ik, zeg, ik weet mijn niet meer. Ik, zeg, ik ben om mijn rug heen. Ik ken die avond niet meer op Wanneer komt uw nieuwe uh, documentaire, nieuw project Dementie uh, ja, en Dan uit? Wanneer gaat ja, het ik in? ben een half jaar geleden begonnen met filmen. En, ja. uh, ik film nog tot uh, de zomer 2013. En dan is het de bedoeling dat er één week lang een campagne komt. De AVRO zendt twee luik uit... Er worden twee laat het begin van de week en het eind. En dan doen alle Alzheimercafés mee. En ik maak ook lessen voor VMBO, MBO, HBO, verpleeghuis artsen als wel huisartsen mm -hmm. en dat wordt dan allemaal in die week wordt het overal in het land uh, geactiveerd en uh, overgenomen. Ja. Radolf, je ja, vond... Vroeg me af deze deze, deze bijzondere prijs en buitengewoon verdiend is die alleen voor de documentaires die nee. je zelf gemaakt hebt of ook je hebt toch een bedrijf je hebt ja. ook jonge regisseurs een kans gegeven. Ja. Je hebt voor, voor ik wil zeggen voor mij, maar voor de AVO een prachtige documentaire gemaakt over Maris Jansons ja, dus ja, ja. bijvoorbeeld. Daar heeft hij ook mee te maken. Ja, dat weet ik niet. Ik was niet bij de jury. Zodat we afkijken eigenlijk. <laughs> ja, vind nou, mooi. ik weet wel zeker dat, dat, dat ik denk. Dat ik, ik heb wel een flart gehoord van een discussietje... over wie dat nou moest worden. Deze. Ik heb een beetje begrepen dat ze het interessant vonden... dat ik een aantal dingen tegelijkertijd heb gedaan. En dat is ook zo. Ik vind live televisie maken namelijk. Ik vind dit ook. Ben ik meteen, alles wat live is, dat is een extra cadeautje. Ja. Omdat je mensen treft met elkaar in een andere situatie. Dus ik ben ontzettend gek op live televisie. Dat heb ik ook gedaan met TV3. Ja. En ik heb ook zelfs een jaar met Jan Lenvrik gewerkt. Heel veel met Ischa. Ja. Karl Hubert, kortom, nou ja. ik denk dat die prijs inderdaad die breed is. is en terecht. Gefeliciteerd alvast met de Eurus Award. Straks naar het journaal van 4 uur zijn we terug met het laatste half uur van opium. Opium. Avro. Dinsdagavond om 7 uur. Yep. Waar zal ik beginnen? Het is zo lang verhaal. de eentje, terwijl ik drinken haal, ze hebben er geen kaas van gegeten. Testament, hoofdstuk 1, laat het je weten. Lange Frans. Luister naar Kunststof. Dinsdag van 7 tot 8. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Let op. Nu bij Macro. Echt lekkere worteltaart. Gratis. En voor wie dat toch niet lekker vindt, gratis slagrooms niet. Per pas houden bij inkopen boven 50 euro ex-BTW. Zondag 22 januari. Op is op.